Heart and steady my head cause there is Tweede uur van het sportcafé, het vijfde sportcafé, het eerste lustrum Andy. Goedenavond, u bent bij CFM live vanuit de watersportvereniging Zandvoort. De kantine van de watersportclubgebouw, neem het niet kwalijk, clubgebouw. En we gaan verder praten met een paar kuiters en windsurfers. We gaan het hebben over onder andere professioneel kuiten. We hebben het over met Sander en Jurre Bruin. En we gaan met Paul Jansen verder zometeen. En, um, en Rens van de Schoot. Ja, dat gaan we gewoon doen. Ja. We gaan eventjes uh, met, met, uh, met jou, Jurre. Um, Rens. Rens, Rens. Ik, ja, ja. Whatever. <laughs> professioneel. Je ja. bent professioneel. Ja, zeker. Ja. Dat betekent dat je elke dag op het water bent? Uh, als het wind uh, waait wel. Hangt een beetje vanaf. In Nederland heb je af en toe uh, dat het een week waait. Maar soms ook een week niet. En dan uh, zit je eigenlijk alleen maar andere dingen te doen. En wat is dan jouw doel? Uh, ik vaar nu uh, sinds twee jaar uh, de wereldtour en uh, mijn doel is om daar top 10 in te eindigen. Alleen heb ik wel een paar vervelende blessures ook gehad de uh, afgelopen jaren. Ik heb twee keer uh, mijn meniscus afgescheurd. Dus, uh, dus echt, echt, echt wel heel ongevaarlijk is het? Behoorlijk. Heel ongevaarlijk is het niet. Uh, ik doe aan freestyle, dus je maakt vaak uh, harde klappen op het water. En uh, ja, je knieën moeten het allemaal maar verdragen. Dus ja, ik ben twee keer geopereerd geweest en uh, ja, twee keer een half jaar gerevalideerd. En nu ben ik net weer uh, fit, dus... Maar uh, je vaart nu wel wel? Ja. Ik vaart nu weer wel, ja. Ik ben nu weer fit. Dus nu ga ik weer... Ik ben net terug uit Turkije, heb ik de eerste stop gevaren. En uh, dat kon nog beter. Dus nu wordt het hard trainen voor de uh, tweede stop in Marokko. We hebben in Zandvoort een, een gigantisch evenement wat dat betreft, wat de kaisurf betreft. Dat is de Megaloop. die wordt bij de sport georganiseerd. Ja. En jij zegt dat je daar aan meedoet, of je het aan hebt. Ik heb daar mee gedaan, ja. ja en ik uh, hoop dat dit jaar ook weer aan mee te doen. Het hangt een beetje af van uh, wie de wildcard krijgt. Uh, maar uh, het is eigenlijk een mega loop challenge, dat is een uh, big air evenement. Ja. En dan gaat het gaat erom uh, dat je zo hoog mogelijk uh, de lucht in gaat. En dat en je voor een rondje draait. Dat en, is uh, jouw sponsor die, die dat organiseert? Uh, is Niet mijn sponsor, maar het is, uh, Red Bull organiseert dat. Ja, dat bedoel ik. En uh, ja, dat dus, doen ze in samenwerking met uh, professionele atleten, die dan uh, selectie rijders uitkiezen. Die daar ja, mee het, doen. Dit is echt geselecteerd gezelschap, hè? Ja, geselecteerde, 16 geselecteerde rijders toen we daarmee. Ja, dat is echt geworden. Uh, ook veel internationale mensen. Dus uh, ja, het zijn echt de beste riders uit de wereld die er, uh, laten zien wat ze kunnen. Straks uh, gaan wij met uh, allerlei sporttalenten ook nog praten. Uh, daar zit je ook bij, dus uh, straks gaan we nog veel meer daarover horen. Maar ik, uh, ik wil even naar vader en zoon uh, Bruin, oftewel Sander en Jurre. Jurre, uh, ik vroeg aan de meneer van de tennisschool, Kiki Bertens, levert dat wat op voor de sport, voor de tennissport? Dorian van Rijsselbergen, wat levert hij op voor jouw sport? Uh, Dorian van Rijsselbergen is volgens mij een windsurfer. Ja? Als ik het goed ja. Maar heel veel mensen, zoals ik, die zien eigenlijk, want hij gaat ook kitesurfen volgens mij. Hij heeft ook kitesurfen inderdaad, ja. want op een gegeven moment zouden ze uh, op de Olympische Spelen windsurfer weghalen. Ja. En uh, het vervangen door kitesurfen. Ja. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan, dus is hij is ook weer gestopt met kiten. Uh, en toen is hij weer terug gaan windsurfen. Maar voor de rest zie ik Dorian van Rijsselburgen niet echt als iemand waarvan ik denk van... ...oh, dat, dat is mijn voorbeeld of iets. Daar heb ik niet echt een connectie mee of zo. Oh, ik heb heb je wel andere mensen waarvan je zegt, nou, dat, daar kijk ik wel uh, naar. Uh, zo zou ik wel willen zijn. Of je zo. broer bijvoorbeeld? Nou, ik heb nou net geen broer, maar um, nee, er zijn wel gewoon een aantal riders gewoon in de big air wereld. Nick Jacobson ja. vind ik zeg maar um, best wel een sikke gast. Die doet echt gekke dingen. Die heeft echt geen hersenen waarschijnlijk. En uh, ja, ja die, die doet echt hele rare dingen. Springt van alles af waar hij van af kan springen. En uh, die vent, ja, die heeft wel gewoon een, uh, ergens een tikkie wil zitten. Maar dat is wel gewoon iemand waarvan ik denk, ja, als je nou zo iets als jou flikt, dan uh, zou ik wel nice vinden. Zijn jullie te vergelijken met? Uh... Freestylers bij het skiën of uh, teamkampers in de atletiek. Um, nou, Qua beleving. Uh, beheersing van, een beetje, van je bord. Nou nee, ik bedoel meer. Uh, ik, ik kom veel bij atletiek. Teamkampers is een heel apart volk. Die zijn heel erg in zichzelf gekeerd en toch heel erg uh, sociaal. Uh, als ik kijk naar freestylers met uh, skiën, het kan zo gek niet of, of ze doen het. Zijn kiteservers ook een beetje zo. Nou, ik denk dat je met kite altijd is er uh, meer progressie te vinden. Dus je kan altijd alles ietsjes beter maken of ietsjes uh, gaver doen of iets extremer. Dus ik denk zeker dat je daar met skiers wel gewoon kan vergelijken. Zelfs denk ik dat kite ook gewoon meer extreem is door de hoogte die je kan krijgen, door de enorm veel draaien die je kan maken eigenlijk die je zoveel zou je willen als je zou kunnen, gewoon zeg maar. Dus als je op 30 meter hoogte zit, kan je als je wil 10 rondjes draaien of 2 uh, of helemaal niks. Dus het kan alleen maar extremer worden, zo extreem jij het zelf wil. En zo zie je ook nu uh, twee jaar geleden maakten ze dubbele handlepasses, nu maken ze triple handlepasses. Dus en dat zijn? Ja, dat zijn rondje in de lucht draaien. En een rond, ja, rondje in de lucht draaien op de freestyle -gebied van Rens en dan merk je ook gewoon dat die gasten gewoon zoveel kunnen trainen op mooie plekken. Dat je gewoon heel snel achter komt te liggen. En dat zal Rens waarschijnlijk ook wel merken met zijn homespot in Zandvoort. Is dat gewoon elke keer in de golven dat je niet zo goed kan trainen als op vlakwater, zoals in Kombuka of iets. Dus dat is wel gewoon een groot verschil in ja. hoe snel je dat uh, zou en kunnen heb bereiken. Heb je sponsoren, heb je die al? Ja, ik uh, heb laatst zijn we voor Ozone International. Dat is echt deze week gebeurd. En daarvoor. En waar praat je dan over? Gaat dat uh, om materiaal? Die je gratis krijgt of uh, trainingskampen die je krijgt of is het echt harde uh, cash? Nee, het gaat vooral voor materiaal en um, gewoon uh, feedback en alles gewoon wat je kan krijgen. En ook gewoon voor een um, soort van demo tours die je kan krijgen. Dus ook gewoon met andere Ozone Riders kunnen we dan gewoon samen gaan trainen. Ja. Dat is meer de bedoeling. En um, ze regelen videoshoots en fotoshoots allemaal voor je. Uh, maar jouw droom? Ja, ja. Ik heb geen wat idee wel... wat mijn droom is. Ik ben kind of dier. studeren Nee, ik denk dat mijn droom is nee, gewoon... ik vroeg de droom van jou en niet van je vader. Nee, ik denk dat de droom voor mij is gewoon de wereld rond kunnen reizen... en gewoon kunnen blijven kiten, surfen, gewoon alles ja. doen wat ik leuk vind. En dan gewoon um, uiteindelijk daar ook gewoon mee rond kunnen komen. Ik hoef geen heel luxe, leventje. Ik vind het gewoon prima als je rondkomt en overal in de hele wereld komt. En uh, vaders... Jij vindt natuurlijk het veel prettiger als die jongen mooi zijn diplomaatje haalt. En dan een leuke kitesurf shop begint. Nou ja, <laughs> ik heb als gezegd, uh, Jurre, stop met je huiswerk, ga varen. Want het is hartstikke mooi. Dus uh, ik ben ook wel zo iemand, uh, zo ben ik zelf ook. Uh, je houdt van de vrijheid. Uh, ja, het is niks leukers om op het water te staan in je eentje. Maar dat je dan na het water weer met z'n allen gezellig een biertje kan drinken. Dus ja, uh, ik vind het belangrijk dat de jeugd uh, uh, plezier heeft. En of het nou met kitesurf is of met andere sporten. Uh, het gaat gewoon om dat ze lekker bezig zijn. Uh, dus ja, als je wil studeren, uh, prima. Je kan je hele leven studeren en werken. Uh, maar ik denk in deze tijd, uh, als je de keuze hebt... Uh, wat bijvoorbeeld Jurre zou kunnen krijgen... is dat hij gewoon uh, de eerste, eerste paar jaren gewoon veel uh, van de wereld kan zien. Heb je uh, al gevraagd hoe oud hij is eigenlijk? Uh, nee, ik heb nog niet gevraagd. Hoe ben je nou, um, normaal heb ik het liever niet over mijn leeftijd. Ah, oi, oi, oi, Nee, ik uh, ben 16 nu. Oh, wow, nou nee, dan moet je, dat mag niemand weten hoor. <laughs> nee, maar. Ik maar zul je zou, het niet verder vertellen. <laughs> ik zou het natuurlijk liever hebben dat ik gewoon al 18 ben. want Ik, heb Jij, ik, merk, ik merk gewoon ergens. Er er <laughs> Daar er kom je er wel achter. Daar kom je later wel achter. <laughs> <laughs> ik merk gewoon ergens mijn nadelen van 16 zijn. Maar, um, Ja, voor de rest, maar, het is wel 16. Wat zijn de nadelen van het uh, 16 zijn? Nou ja, um, ik, wa ik was dus laatst, um, was ik uh, vijf dagen in Ibiza en dan kom je zeg maar niet de Pasha binnen of zo. <laughs> en dan, ja, ja, en dan ja. sta je daar toch wel voor de deur van, uh, ja, ik had toch echt 18 nu willen zijn. Oh, wat een ellende, wat is het leven? Oh, is. Ja, het is best oh, wel moeilijk jongen, en ik zou gewoon lekker een autootje willen rijden en gewoon lekker mijn eigen dingetje kunnen doen en hey, mezelf zullen... willen wonen. Zou of zo? dus, ik zou jou wel iets nieuws vertellen. Over twee jaar ben je 18. Je komt heus. Mooi, maar dat duurt gewoon nog twee jaar, joh. En dan hoop je dat je nog 16 was. Een jaar of uh, 28 geleden, schat ik zo. Dat was uh, banksurfen heel uh, populair. We hebben het al uh, in het vorige uur over gehad. Uh, ja, Paul Janssen zit nog steeds aan tafel. Je zei op een gegeven moment, het zit weer in de lift. Hoe komt dat? Uh, nou ja, kijk. Uh, er wordt gewoon heel veel kitesurfd. En... Uh... Mensen hier krijgen aandacht voor de voor de sport op zee en dienstservice ook een sport op zee en, ja, dat... is het niet een beetje truttig? Ik denk, er Ik denk dat dat uh, het tegenovergesteld is. Ik denk dat kitesurfers... best wel met respect kijken naar windsurfers. Want windsurfers zijn fysieker. Dit vraagt Sieke om een sport. reactie. <laughs> nou, wat je al gelijk merkt... is als een windsurfer zou kunnen springen... hoe hoog komen ze? Misschien drie meter of zo. En als je kijkt naar het wereldrecord... van kitespringen, dat is 29 meter. Dus dat is al een ja, aardig maar verschil. Maar het wereldrecord hoog. parachute springen... is nog wat hoger. En ja, Dat is niet te vergelijken inderdaad. Uh, maar... Zoals je kan zien, alle kuiters vinden windsurfers waarschijnlijk homo's. En andersom is dat ook zo. Ja, ja, ja. Dus uh, zo zit het ook een beetje in zijn werk natuurlijk. 16 jaar. Okay. 16 jaar. Ik, uh, als het zo doorgaat, dan uh, hoor jij geen 18. Dan uh, heb jij voor die tijd al een paar flinke windsurfers op je oren gehad. Uh, maar waarom zit het in de lift? Want dat was eigenlijk de vraag. Ik zou het niet weten. Eerlijk niet. Nee. Want denk, uh, het is wel ja. opvallend. Heeft het ook te maken, het is een tijdje, uh, heeft het in het verdomme hoekje gezeten omdat het volgens mij niet olympisch was? Het is toch ook een tijdje niet olympisch geweest? Of? Nou ja, olympisch is al, al, alweer een poos natuurlijk en uh, het is natuurlijk inderdaad, komt in het nieuws, ja? dit is ook zo. Maar ja, ik denk ook dat het gewoon op een, een of andere manier, ja, het is wel wat meer dingen zo. Op een gegeven moment komt het gewoon weer boven water drijven en dan wordt er weer over gekletst. En dan denken mensen, oh nee, dat lijkt me ook wel weer eens een keer leuk om te doen. En er zijn ook heel veel mensen die het vroeger deden, die nu zoiets hebben van, oh, dat zou ik wel weer eens een keer willen oppikken. Zijn er veel mensen die kitesurfen en daar windsurf over gaan? Dat heb je ook. Er zijn ook mensen die kitesurfen en die ook weer gaan windsurfen. Want kitesurfen is in feite spectaculairer dan windsurfen. Ja, maar jullie zien de kitesurfen... Keurig vergelijken met elkaar. Kijk, de meeste ja. mensen die denken aan kitesurfen, en misschien een windsurf die die zien mensen hoog springen en ja. gekke dingen doen. Maar het ja. merendeel van de mensen zijn gewoon lekker heen en weer aan het varen en die hebben gewoon hartstikke veel lol. Maar die gaan dus met, ja, met windsurf en met kaiten. Dat met kitesurfen in het, in het water zo. Ook, eigenlijk. Nee, dat zijn natuurlijk een kleine groep mensen die dat doen. Maar het merendeel zijn gewoon recreanten. Re, ja, en windsurfers die gaan juist vaker, tenminste hier, met harde wind zei je op. Dat vinden ze leuk. ja. Beninkt, zo, zo zit ik in elkaar. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel windsurfers Die vinden het gewoon leuk als recreant: gewoon lekker heen en weer te varen en hoop lol te hebben. We gaan uh, weer even een stukje muziek volgens mij uh, draaien. In ieder geval, uh, dank jullie wel. Jij blijft nog even zitten, uh, als je wil, uh, Rens van der Schoot. Want we gaan met uh, topsporters verder praten, andere topsporters, voordat je boos wordt, uh, Jurre. Andere topsporters. En uh, uh, uh, and ik uh, bedank uh, de andere heer, vader en zoon. Bruin en uh, René Bos. Nee, René Bos, nee, dat nee, was eh nee. Paul Jansen. Eh uh, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dear God, hope you got the letter and I pray you can make it better down here. I don't mean a big reduction in the price.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 They can't make a pay me Dat is een uh, abrupt einde van uh, Mirjam West. Dankjewel. Uh, bij de uitgang liggen er gevulde koeken. Uh, die kun je eentje van meenemen. Mirjam West was dat. Wij gaan naar mijn uh, favoriete onderdeel. Elk jaar weer. Want we gaan praten met de topsporttalenten. En dat vind ik altijd zo leuk. Het blijft leuk. Het blijft leuk, echt echt waar, absoluut. Of dat nou in uh, Hoofddorp of in Zandvoort is... Het zijn altijd de leukste mensen en dat mogen jullie in je zak steken. We hebben hier zitten, nou hij zit nog steeds hier, kitesporter Rens van der Schoot. We hebben Luc Boyden, een tennisser, een kleine man, maar dat wordt een hele grote, let maar op. Uh, Piet Pankratz, een uh, balletter. Ja, ik ga zo meteen aan je vragen hoe ik het uh, moet noemen. En ja, hij heeft ooit beloofd dat hij mijn uh, collega zou worden als het niet zou lukken met uh, wielrennen. Uh, hij zit er nog steeds als wielrenner, dus het gaat wel lukken, Jesper Rasch. En we hebben hem getest, mee. ja. Uh, en die, we hebben een getest ja. voor CFM. Ja, goede gozer. Die, ja, die komt er wel. Uh, maar ik ga beginnen met de jongste, want uh, stel je even voor, uh, Luc Boyden. Goed in de microfoon praten. Uh, ik ben Luc Boyden. Ik ben 12 jaar oud en ik speel tennis. Uh. Maar niet zomaar tennis, Luc? Uh, Tot ten? Ja, want... Jij bent toptalent. Je hebt, je uh, hebt al ja. een uh, toernooi gewonnen. Ja, ik heb dit jaar al vier toernooien gewonnen. En ik ben twee keer tweede geworden. En dat is geen familietoernooitje, Gewoon met, uh, met de hele familie uh, van lekker tennis en van, uh, jij bent de winnaar. Uh, ja. Hij heeft partijen gespeeld van anderhalf uur. Hallo. Zo. Ja, ja. En ga je dan ook uh, op reis? Ga je ook uh, naar het buitenland? Nog niet. Nog niet. Dus die toernooien die je hebt gewonnen waren in Nederland? Ja. En wat was nou het weg? Mm. Weet je dat nog? Nee. Waar, noem eens een, sta, een, een stad waar je gewonnen hebt, weet je dat nog? Uh, Hoofddorp? Ik weet niet meer waar. Want het Vers. leven van een tennisser, het is veel reizen hè? Ja. Maar je hebt natuurlijk ouders die je overal naartoe brengen. Ja. Dat is altijd wel makkelijk hè? En, en nu ben je twaalf? Nou hebben we net een hele jonge jongen van 16 gehoord. Die al 18 wilde zijn. Wat zou jij nu het liefst willen zijn? Of zeg je van nou, ik ben nu 12 en dan word ik volgend jaar 13. Dan word ik nog wat sterker en nog beter. Dan wordt mijn backhand nog beter. Of hoeft hij niet meer beter te worden? Um, mijn backhand is al best goed. Mijn yep. voorhand moet nog Oh je voorhand, nou. Ja. Nou moet je goed uh, trainen. Hé, uh. hey, maar dat klinkt wel allemaal leuk. Ja. Uh, heb je al ideeën? ...van nou, als ik nou zo meteen een jaartje of 18, 19 ben... ...dan zou ik best wel willen dat ik er een paar centjes mee ging verdienen. Uh, ja. of maakt dat niet zoveel uit. Nou, wel. Ja. Wil je achter je zus aan? Ja. Achter Melissa aan? Ja, die, uh, die is al goed op... Uh, ...die hebben we al eerder uh, voor de microfoon gehad... ...en dat is ook wel een groot talent, hè? Ja. Vertel eens, hoe gaat het met haar? Uh, goed. Wint ze al toernooien? Uh, ja, ze heeft een paar in het buitenland al gewonnen. Goed zo. Nou, doe je best. Hoeveel ze dit moment in de wereld? Weet je dat? In de wereld iets van 200... Uh... 37? Ja, 24 of zo. Ja. 237, maar dat is wel ja. Dat is ja. toch niet te geloven, hè? Dan, heb je dus, dan ben je op 236 na de beste van de hele wereld. Dat wordt wel eens vergeten en dat ben ik serieus. Uh, Rens, op die wereldranglijst, hoe sta jij? Uh, momenteel sta ik uh, 12e. Okay. Maar uh, ja, er zijn 24 mensen die aan, aan haar meedoen. Aan freestyle, aan een freestyle tour. En, uh, Want jij ja. bent kitesurfer, hoe oud ben jij? 22 nu al. Okay, dus, ouder dan, uh, dus ben jij nog wel jong talent? Nog, ja, jong talent kan je het niet meer noemen, nee. Ik moet echt uh, jongens varen die uh, 18, 19 zijn. Ja. Dus, uh, Want wat is de, de leeftijd waarop je het best gedijt als kitesurfer? Uh, ongeveer tussen je 20ste en uh, 26ste. Want er zijn sporten, en ik noem een uh, honkbal, basketbal, juist achter in de 20, begin 30, al, uh, Hoe meer uh, ervaring je hebt, hoe beter je wordt. Ja, dat is met kitesurf ook zo, alleen niet met freestyle. Want freestyle is echt, uh, vergt echt veel van je lichaam. Okay. En, uh, en na, uh, na je 28ste jaar kan je lichaam uh, steeds minder aan. En uh, je merkt dan dat je het niveau achteruit gaat. Van, Mag ik uh, er even op interperen, want een heleboel sporters worden juist na een 28ste veel sterker. Ja, alleen met kitesurven draait het niet alleen om sterkte, het is ook uh, techniek en uh, hoe snel je bent. En uh, ja, je merkt toch dat het vaak de jongens die ouder dan 28 worden al ingehaald worden door mensen die uh, 20 zijn. Ja, omdat die gewoon simpelweg uh, ja, sneller zijn. Uh, Moet en, je ook slimmer zijn dan? Slimmer uh, is, ook zeker, uh, is ook zeker een rol. Maar je merkt, uh, dat hoe, ouder, ja, hoe ouder je wordt eigenlijk, hoe verder je in 20 gaat, hoe harder het achteruit gaat met freestyle. Weet je, als je met, uh, met talenten zit te praten, hoef je eigenlijk maar twee vragen te stellen. Wat doe je nu? Hoe gaat het nu? En wat wil je? Wat, wat wil nu? je nog? Wat wil jij nog? Dat is eigenlijk de meest simpele vraag. Je bent nu 22, je behoort tot de top 12 van de wereld. Dus zul je waarschijnlijk zeggen, nou ik wil gewoon de beste van de wereld worden ja Mijn ambitie is zeker om in de top 10 te komen, dat zoals ik al zei. ja nou, Maar dan, en, dan zit je er heel dicht tegen aan. zit ik dicht tegen aan, ja. Ik moet wel zorgen dat ik niet weer geblesseerd wordt. Uh, maar dan, uh, als dat gebeurt en we blijven fit, gaan we daar zeker voor. En dan? Wat, wat moet jij meer hebben om... Nou, laten we dan top 3 uh, zeggen. nou Top 3 is voor mij denk ik nog lastig haalbaar. Echt, uh, ik moet echt mensen varen die uh, ja, op hele mooie plekken in de wereld wonen. Waar ze geen uh, koude winters kennen, zoals in Nederland. Maar we willen dus, hier het papen dan van het uh, ja, Je reitjur. hebt zeker veel wind, maar uh, in de winter wil je niet het water, het maar, water maar, op maar hier. Kan je ja. er niet ergens gaan surfen? waar ze het wel hebben? Ja, dat, dat, dat doe ik, ik ga in de winter ook vaak naar Brazilië of Kaapstad. Dat zijn de mooie plekken. Ja. <laughs> maar dat zijn dan de plekken waar de mensen wonen die in de top 3 varen. Dus die kunnen daar elke dag uh, trainen. En uh, dat is een beetje het verschil uh, wat het maakt. Als je echt in de top 3 wil komen, moet je er alles voor opgeven. En je moet dus uh... eigenlijk aan de Dat rand doe jij van de dus oceaan. niet. Dat doe ik niet, nee. Je nee. moet aan de rand van de oceaan wonen met diep water. <laughs> ja. Want dan heb je hogere volgen. Ja, het is simpel, als je er niet alles voor wil geven en kunt geven, dan kom je er ook niet. Nee, nee dan word je niet uh, wereldkampioen. Hè. Dat is uh, waar je mee moet le uh, leren leven. En een uh, aardige brug naar uh, onze volgende topsporter. En dan zullen sommige mensen, en we gaan heerlijk maar eens eventjes... over alle vooroordelen van jouw sport praten. Want jij doet aan ballet. Ja. Piet. Is dat een sport? Ja, zeker. En wij hebben het over Piet. Piet Pankrat. Uh, waarom is dat een sport? Omdat het ontzettend veel... Uh, veel heel veel eist. Ja. Je moet... Van je lichaam, Van je lichaam, ja. Ja, ja. Ik denk ook wel geestelijk. Ja, ook. Wordt het door iedereen als een sport gezien? Nee. Is dat niet heel erg vervelend? Uh, dat je aan een sport doet... Ik, ik, ik ken ook darters bijvoorbeeld. Hè? En ik wil absoluut ballet niet met uh, darten vergelijken. Maar darten is een kroegspelletje. Nou ja. En zij vinden zelf dat het een enorme belangrijke uh, sport is. Bij ballet vind ik juist... En dat vind ik ook met dansen trouwens... Hè, uh, uh, ballroom dansen, wat in Duitsland heel populair is, een echte sport en bij ons is het uh, geen sport ballet heb je heel veel voor nodig wat heb je er allemaal voor nodig, lichamelijk um, een hele goede conditie je moet uh, lenig zijn um, veel uithoudingsvermogen veel veel discipline tonen en dan krijg je natuurlijk altijd weer ja, maar ballet, dat is toch voor meisjes ja jammer genoeg wel ja en wat doe jij daartegen? Of hoef je, hoef je daar niks tegen te doen? Ja, eigenlijk uh, in mijn omgeving heb ik niet zoveel gehad dat uh, ballet is voor mij toen ik nog op een uh, normale school zat. Toen uh, was het zo van ja, ja leuk even, dat je ballet. Even, doet. Norma even normale school, je zit nu niet meer op een basisschool of nee. middelbare school. Je zit in Den Haag. Ik zit in Den Haag op school uh, bij het Koninklijk Consortium. Okay. Ik zit op de School voor Jong Talent. En dan uh, ga ik elke dag met uh, bus, trein, fiets naar Den Haag. Vanuit Zandvoort? Ja. En dan uh, heb je dus eerst school, neem ik aan. Ja. En dan ga je sporten. Het is een soort van loodschool, zeg maar. Hè? Ja. Topsportschool. Precies. En uh, dat is de enige school in Den Haag waar je ook ballet kunt ja. uh, uitoefenen. Er zijn er maar twee in uh, heel Nederland ja. om echt klassiek ballet uh, uit te oefenen. Wie is jouw grote voorbeeld? Um, ja, so, so, so, no Solisten van het uh, Nationaal Ballet. Ja, ja. Want dat vind ik dan wel leuk. Uh, straks gaan we de wielrenner praten. Nou, ja, dan zegt hij uh, uh, Erik Dekker of weet ik veel. Maar bij ballet, als jij bijvoorbeeld zegt Nouriev. Dan zeg je ja. Nouriev nog nooit van gehoord. Terwijl dat misschien wel een van de grootsten in zijn sport was. Ja. Kun jij aangeven wat, wat er speciaal is. Aan ballet, want jij kunt exact dezelfde oefening doen als iemand anders die aan ballet doet en toch zie je het verschil. Um, bij ballet heb je heel veel elegantie en ja, verlenging zeg maar nodig, en je, je mag niet zien hoe, hoe zwaar de sport is en dat is heel moeilijk. En ja, het is gewoon heel moeilijk om dat niet te laten zien, want eigenlijk is het ontzettend zwaar. Want we staan de hele dag uitgedraaid en dat moet natuurlijk worden en dat wordt ook niet heel snel nee. zo natuurlijk. En er wordt nooit, ik werk voor Langs de Lijn, overgeschakeld en dan gaan we nu naar Andy Houtkamp naar het ballet. Nee. Het is altijd of we gaan naar het voetballen... of naar het hockey of naar het uh, wielrennen. Ja. Waarom zou dat zijn, denk jij? Omdat uh, ballet is niet een wedstrijdsport, denk ik. Maar hoe, het is kan het is je de best, hoe kan ik dan zien dat je de beste bent? Uh, ja, dat is moeilijk te zien, maar als jij het gewoon mooi vindt wat uh, iemand doet en wij proberen elke dag te doen wat mensen mooi vinden en het is makkelijker te laten lijken, dan, dan, is het gewoon, dan, dan vinden vaak mensen het mooi Maar als onze tennisser, onze kitesurfer of onze wielrenner eerste wordt in een wedstrijd, krijgt hij een medaille om en uh, een lauwerkrans en alles, dat heb jij niet. Ja, er zijn ook wel um, balletwedstrijden, maar ja, die, die zijn er veel, veel minder dan gewoon van normale, normale sporten, zoals voetbal. En... Ik vind het wel grappig dat je zelf al over normale sporten en niet-normale sporten gaat. Ja. Want dat zou wel mooi zijn. Dat... Hoe oud ben jij nu? 14. 14. Als jij 24 bent over 10 jaar, dat je net zoals in Duitsland de wedstrijden dansen hebt... waar miljoenen mensen naar tv ja. kijken... en dat je in Nederland... dat we gaan schakelen naar Tom Egbers die in de zaal staat bij het ballet... Ja. bij de Wereldkampioenschappen Ballet. Ja. Dat zou dat kunnen? Zou het mogelijk zijn om Wereldkampioenschappen Ballet te houden? Ja, tuurlijk. Je hebt in uh, Zwitserland al um, balletwedstrijden... en daar komt het ook op tv. Leuk. Ja. Dus Even misschien nog interessant... Piet, hoe ben je er gekomen om te gaan ballet? Um, ik, um, via de sportpas ging ik allemaal sporten uitproberen. Basketbal, um, zeilen, zo, zulke sporten. En toen kwam ik um, op ballet. En ik vond dat meteen heel leuk, omdat je er heel vrij in kon zijn. En je kon ook, ik vond improviseren heel leuk. En um, ja, dus de, toen bleef, ben ik dat blijven doen. En ik had een hele goede balletjuf, uh, Connie Lodewijk. En zij heeft ook heel veel ervaring. En... Nou, ja. Connie heeft jou gestuurd, hè? Ja. Weet ja. je, Piet, ik hoop echt, echt van harte... en kom je nog een keertje terug... om gewoon te vertellen hoe het verder gaat. Ja. En dan gaan we nog veel langer praten. Want ik vind het zo interessant en zo leuk om te horen... dat je via een sportpas... in de gemeente Zandvoort... Ja. gaat balletten... en hier aan tafel zo gezellig over praat. En dan heb ik weer een bruggetje. Want dan gaan we naar onze laatste gast... Ja, die dat moet was met een eentje toen hij, hier aan de, toen hij hier aan tafel kwam. En die moet kunnen praten. En we hebben, ja, dat kan hij ook. Dat was toen al, Hoe, hoeveel, dat is twee jaar geleden? Uh, volgens mij drie jaar denk ik. Drie jaar geleden. Drie jaar alweer. Tjongejonge, tijd gaat snel. Ja, Grote jongen jong geworden, hè? Jesper Rasch, wielrenner. Als ik het niet red, zijn quote, dan uh, word ik uh, sportverslaggever. Alsof je dat even zo makkelijk wordt. Maar goed. Heb jij je toch bent het al gedaan? Kom op, hè. Wat ben je nu? Uh, ja, allebei een beetje. Uh, nu voornamelijk uh, zit ik op de fiets. Uh, maar ik studeer nog steeds journalistiek in Utrecht. Maar heel goed. Dus uh, ik combineer het een beetje. Je bent nu 17, 18? 20. 20, jongen, jongen. Jonge. Het gaat hard. Uh, maar combineren, kan dat nog steeds? Eigenlijk niet. Uh, vooral niet in het seizoen. Als ik, uh, ik wedstrijden heb, dan is het eigenlijk niet te doen. Uh, maar over... Uh, over drie, vier weken, dan is het seizoen voorbij voor mij. En dan, uh, dan is het prima te doen in de winter. Um, maar richting de zomer wordt het wel weer wat drukker. En dan uh, is het eigenlijk, eigenlijk is het niet te doen. HBO-studie en uh, nou ja, veel uren maken. Het valt toch trainen. wel tegen dat journalist zijn, hè? Ja, je moet er toch wel wat <laughs> voor doen, ja. <laughs> je moet er wel wat voor doen. Uh, twee jaar geleden zei je van... Nou, ik wil toch wel uh, de top gaan bereiken uh, met wielrennen. Hoe ver ben je uh, vooruit uh, gegaan? Ja, eigenlijk gaat het uh, ja, met het jaar een stukje beter. Uh, drie jaar geleden toen maakte ik net de stap uh, naar een van de beste juniorenteams in Nederland. Uh, nu ben ik dan weer in categorie uh, de belofte, dat is de, tot en met de 23 jaar. Ja. En daar heb ik dit jaar, of eigenlijk een paar maanden geleden, een, uh, een stagecontract uh, ja, bij elkaar gefietst, zeg maar. Uh, ja, bij een van de beste opleidingsploegen ter wereld. genoeg? Uh, Sack Racing Academy. Oké. Okay. Maar hoe lang moet je nog studeren? Uh, nou, ik zit in mijn vierde jaar al. Oh, dus dat zou in principe mijn klaar. laatste jaar zijn. Uh, maar afgelopen jaar en dit jaar doe ik het laatste blok uh, niet. Dat schuif ja. ik door naar uh, de winter okay. van het vijfde jaar. Dus, uh, dus het hoeft elkaar niet te beten. Nee, precies. Ja, gewoon goed plannen. Uh, ja. En school wil me ook wel een beetje helpen. Uh, dus in principe gaat het nu. Uh, school en uh, sport gaat goed samen. Nu is wielrennen, zeker het afgelopen jaar, gigantisch in populariteit gestegen. Merk je dat? Uh, ja, je ziet wel wat meer mensen fietsen, denk ik. Uh, gewoon ook mensen die geen wedstrijd, uh, wedstrijden rijden of zo. Uh, en bij de jeugd, denk ik dat er ook wel een, uh, ja, wat meer jeugdleden bij komen. Ja. Maar merk je het ook aan langs de langste kant van de weg, toeschouwers? Ja, dat valt nog wel heel erg tegen. Dat kan, uh, als ik bijvoorbeeld in België een wedstrijd rijd, daar staat echt wel een paar duizend, uh, paar duizend mensen. Het hele dorp komt uh, bijvoorbeeld. Maar daar komen een paar duizend mensen kijken. Nou, en, dan praat uh, je en over en die... een dorp. Je praat dus over een, een rondje rond de kerk. Ja, maar ook, gewoon een, uh, ook gewoon, ja, gewoon, een goede, gewoon een normale grote wedstrijd. Er staan gewoon een paar duizend mensen. En als je dat in Nederland doet, dan uh, staan er een paar honderd. Of misschien wel minder. Dus dat, dat valt nog wel tegen. Um. Wanneer ben jij aan je top? Um, over, ja, als je een jaar of uh, 23, 24 bent... Dan, dan zit er niet heel veel rek meer in, zeg maar. Dan heb je wel een beetje je niveau bereik, uh, ja, bereikt. Ja, maar Louwesterdam is 37. Die heeft vandaag een contract bij... CCC ja, precies. Niet, ja, als, je, als je, als je bij, uh, rond, de 30, uh, rond de 30, 32, 33... dan ben je misschien wel op je echte top. Maar voor jou, jij bent nu uh, 20... Uh, Wordt het niet tijd dat je echt helemaal door gaat breken? Uh, de aankomende twee jaar wel. Uh, nou ja, wat ik zei, ik zit in een beloftecategorie tot en met 23 jaar. Ik zit bij een van de beste opleidingsploegen van, ja, eigenlijk wel van de hele wereld. Ja, maar op een gegeven moment uh, is opleiden voorbij, hè? de opleiding voorbij. Ja, precies. Dan moet je in het springen. Ja, ja, en dan uh, hoop ik nog steeds bij die ploeg te rijden. En dat... Uh, de manager, zoals uh, dat heette, uh, ja. uh, dat die een mooie ploeg voor mij heeft. Uh, en dan hebben. zie jij afgelopen uh, Vuelta-Kruisweek rijden. En je ziet uh, in de Tour en in de Giro uh, Tom Dumoulin rijden. En dan denk jij, zo ga je mij ook nog wel zien. Ik denk klimmen. het niet, want uh, dan moet je omhoog. Ja? En dat is nou niet echt mijn liefdienstpunt. Nee. Uh, <laughs> jij komt nog <laughs> geen brug op? Nou, nee, niet. Uh, nee. Nou, een brug, dat gaat nog wel. Maar echt uh, als de echte mannen omhoog gaan sprinten, omhoog... Ja. Dat, uh, dat moet ik echt niet doen. En wat moet jij wel doen? Kan je dat ook niet leren, Jesper? Ja, leer, ja, Heeft wat, het ook niet dat, met je spieren te maken? Ligt het aan je? Ik denk het lijf, wel. Ja. Ik denk dat, ja, precies, dat moet je echt al vanaf het begin in je hebben, denk ik. Als ik nu in uh, Frankrijk gewoon in de bergen, dan zal ik best wel beter bergop kunnen. Maar ik moet het echt hebben van de laatste kilometer. En uh, vooral de laatste twee, 300 meter. voor de. Je voor bent sprint. heel rap, hè? Ja, ik ben uh, ja, aardig snel. Zeg en dat, dat is ook het gevaarlijkste onderdeel van het wielrennen? De sprint, ja. Uh, dan komen ze met ja. 60, 70, 75 richting die uh, finish. En ik heb het met eigen ogen mogen zien in de Tour de France. Je weet niet wat je ziet. echt achter. Ja, je moet, geen, uh, je moet eigenlijk je verstand op nul zetten. Ja. En je remmen doorknippen. En dan uh, ja. gewoon gaan. Ja. En goed je ellebogen ietsje breder maken. Dan, uh... ja, ja, ja, je moet wel een beetje van je lijn af, af moeten uh, ja. afgaan. Dan ja. uh, ruimte creëren voor jezelf. Leer je dat in die opleidingsploeg? Uh, nou ja, we hebben... Een goede begeleiding. Uh, Michel Cornelissen, uh, dat is wel een grote naam. Dat is een ploegleider voor mij. En die leert je wel heel veel. Uh, ja, daar leer je gewoon heel veel van. En, en je rijdt ook met jongens zoals... Uh, ik heb nu een paar wedstrijden gereden. Gewoon met de profs. Uh, Dylan Groenewegen, uh, dat, soort, uh, dat ja. soort jongens. Daar kijk je dingen vanaf. Ja, precies. Dan zie je wel van... Hé, hey, dit is wel ja, slim wat hij doet bijvoorbeeld. Ja. Tot slot jongens. Ik ga even een rondje maken. En dan wil ik van iedereen weten... Wat is nou het leukste wat je hebt meegemaakt in jouw sport? Luc het allerleukste, waarvan je denkt, nou, dat was nou echt... dat ik s'avonds in mijn bed lag en dacht van, oh, wat was dat geweldig. Nou, uh... ja, overvalt je een beetje he, met die vraag. Ja, dan ga je, ja, ja. denk er rustig over na, Piet. Um, ik denk toch, uh, ja, altijd het optreden. Na een optreden, dat je dan bijvoorbeeld mensen naar het, mensen naar toe komen... en die zeggen, wauw, wat was je, wat was fantastisch... Dat is, van, dat vind ik, vind ik heel leuk om te horen. En voor jou, uh, Jesper, oh. jou de, he, Wat is het moment dat je in je bed lag en dacht van, wow? Ja, dat was begin dit jaar dat ik een klassieker, een klassieker won in uh, uh, ja, een grote klassieker won in, uh, in Veendam. Met grote honderd bij, ja, helemaal in Veendam. Zo. ja Jij ja, ja. Ja, komt nog eens ergens. Ja, Europa komt Pas door. Paspoort mee, hè? Ja, precies. Je moet morgen naar Delft Cel. Dat ligt oei, nog oei, niet oei. verder. Nou, nou, nou jongen. Ja, nou. Maar je hebt ook in Noorwegen gereden, Italië gereden, Spanje gereden. Ja, ja, ja je komt met fietsen kom je overal. Ja. Uh, volgend jaar weer een trainingskamp in Griekenland als het goed is. Twee keer. Dus wat dan uh, je komt uh, de hele wereld over. Ja. En Rens, wat is voor jou het. Uh moment uh, ja, geweest. als ik in mijn bed lig in uh, Brazilië of Kaapstad, dan uh, denk ik van jullie uh, zou ook niet niks wonen. Wonen hebben. <laughs> <Ja. laughs> mooie plek. En niet alleen. Oh, sorry. <laughs> Luc? Um, ik denk gewoon, als ik een wedstrijd heb gewonnen, en dan um, ja, dan zeggen ze allemaal gefeliciteerd. Dat is wel heel leuk, ja. hè? Ben je er ook wel eens ziek van als je een wedstrijd verliest? Uh, ja. Ja? Dat is, het Dat is wel gezond, hoor. Goeie instelling, hoor, Luc. Echt waar. Heren, ik wens jullie heel veel succes en uh, Hou ons op de hoogte bij ZFM. En ik hoop jullie echt nog vaker te zien. En als je in je bedje ligt in Kaapstad of in delft zelf, Maakt niet uit. Denk maar terug aan de mooie momenten van het sportleven. Want genieten van het is maar even. Dank jullie wel. Muziek. Denk ik. You say you're sorry with a song You try to fill the spaces In your little broken heart Het de laatste deel van de tweede uur van het sportcafé. Het ja. vijfde sportcafé, het eerste lustrum. En het de weer om. Hè. Ja, en die houtkomp. En Joop van Nes. We gaan even doorzagen. Nog een keertje de wethouder, Joop Beertsen. We gaan het hebben met Lisette van D. En met Hubert Habers over allerlei zaken aangaande sportservice. Joop, ik moet je wat leuks vertellen. Afgelopen zomer was het bijna niet meer geweest. De Haarlemse Hongboer. Oh, oh. <laughs> Maar haar vader is een god. Nou, nou, nou, overdrijven is een vak. Nee, maar Guus, en, is een, Guus is een god. Nee, Guus heeft het goed gedaan. Ja, echt. En uh, het publiek was uh, heel erg leuk. Ik heb een van de leukste dingen, ervaringen, eigenlijk wel in mijn leven mogen meemaken. Ik mocht samen met mijn zoon de eerste bal gooien van de wedstrijd. En dat was echt zo leuk om te doen. Ik kon niet Ik was zo niet ja. ja, ja. helaas. Uh, nee, dat was erg leuk. En... Uh, dat is de reden waarom ik dit vertel, omdat Lizette van D <coughs> team Sportservice Heemstede-Zandvoort en Hubert Habers team Sportservice Heemstede-Zandvoort ook aan tafel zitten. Jongens, waarom is dat veranderd in team Sportservice? Het wordt allemaal zo lang. Wie gaat dat vertellen? Uh, ja. We, ja. Uh, nou ja, een van de redenen is is dat uh, dat wij juist we hebben natuurlijk heel veel kantoren uh, gelegen in zowel Noord-Holland. Maar tegenwoordig ook uh, in Zuid-Holland... waar we voornamelijk regionaal werken... maar waar we ook uitbreiding krijgen en in uh, Utrecht. Dus uh, alleen Sportservice Noord-Holland... dekte eigenlijk niemand niet meer de lading. Daarnaast is het zo dat wij... ook al zijn wij allemaal aparte kantoren... en voeren wij in principe het sportbeleid uit van de gemeente... is het ook zo dat wij heel goed met elkaar samenwerken... die verschillende kantoren. Ik dus werk op een op... team bent. Het is een team. Precies. Ja, Maar het heet team... Sportservice Noord-Holland. Nee, Team Sportservice. sportservice. Noord-Holland is dus weg. Dan weet u het, luisteraars. We hebben geen Sportservice Noord-Holland meer. Klaar. Nou, het is er nog wel. Het heet alleen anders. Ja, dat bedoel ik. Goed. De, we zeiden het al. De wethouder. De, ja, precies. De wethouder is er ook nog steeds. Ik, uh, ik vind het altijd zo leuk om hier elk jaar... twee uurtjes over sport te mogen praten... met zoveel uh, talentvolle mensen... Dat moet voor een sportwethouder ook ontzettend leuk zijn om een gemeente te hebben. Een gemeente die niet eens zo verschrikkelijk groot is qua inwonertal. En toch zulke goede sporters. Nou, we zijn natuurlijk heel, heel blij met alle mensen die sporten. Laten Tuurlijk. we dat uh, voorop En uh, die breedte sport is natuurlijk heel, heel belangrijk. En ik denk dat als je de, de breedte goed uh, voor elkaar hebt. Dat er dan vanzelf ook mensen uitkomen die zeg maar, uh, bijzonder talentvol zijn en die zich wat dat betreft nog een keer extra onderscheiden. Ja. En dat is natuurlijk uh, heel leuk en dan maakt het volgens mij niet uit of je nou een grote gemeente bent of een kleine gemeente. Nee, maar het feit dat, uh, dat er zoveel, want de afgelopen jaren hebben, hey, als je toch hoort een meisje uit jouw gemeente nummer 237 op de tennisranglijst, uh, dat is niet slecht hoor. Dat is nee. Ook... Dat, dat realiseren we ook ons. En uh, daarom, ik, ik heb net al gezegd uh, van, uh, dat bijvoorbeeld uh, de accommodaties uh, wat dat betreft belangrijk zijn. Ja. En dat we dan ook kijken van, uh, van, van hoe kunnen we dat nog verder verbeteren. Ja. En, uh, en dan kijken we ook, zeg maar, van, het is heel duidelijk ook de doelstelling van de gemeente om te zeggen van... Uh, en dan kijken we toch ook weer even naar die link naar uh, toerisme en economie van wat voor accommodaties kunnen we hier beden, eh, bieden om ook zeg maar, andere mensen eh, dan, eh, dan de, te huisvesten. En dat kan natuurlijk, hè, van, we hebben met de durfsportaccommodatie. Maar als ik dan ook weer hoor dat, eh, dat zeg maar, van de hockeyclub eh, dat ze zeg maar, een, een relatie hebben met, eh, met bovenlanden, met zijn ja. hockeykampen, eh, die dan hier naartoe komen, eh, dat, dat zegt natuurlijk heel veel. Eh, die mensen worden hier kennelijk goed ontvangen, eh, hebben hier de goede accommodaties. Er is best nog wel wat aan te verbeteren, realiseer ik me ook. Maar dat is natuurlijk wel wat wij graag als Zandvoort willen zijn. Toen oudere partij Zandvoort uh, zo ging winnen en uh, de wethouder van sport ging leveren, was er toen niet een beetje angst bij de Zandvoorters van... Hey, uh, die oudjes, wat moeten die met sport? Nou, ja, dat weet ik niet. Dat zou hij aan die oudjes moeten vragen. Joop, nou, daar <laughs> nou, nee, kun je misschien nee, maar, antwoord nee, op geven. Nee, ik, <tiprof Republican> <tiprof> ik kan me dat wel <tiprof> voorstellen. <tiprof> hij weet intern niet wat er gebeurt. <tiprof> Meneer Berens heeft hem erbij gekregen, omdat een andere wethouder. Vaak gebeurt dat. Uh, <tiprof> een hele slechte zaak dat sport er vaak bij hangt. In nee, nee, nee, nee. dat Nee, bedoel ik niet. Nee, maar sport, laten we wat dat betreft volstrekt duidelijk zijn. van We hebben natuurlijk in ons. In ons raadsprogramma waar alle partijen aan meegewerkt hebben, hebben we zeg maar een aantal dingen beschreven die voor ons belangrijk zijn. En eh, ik, vind, ik vind ook als ouderen, en het gaat niet alleen om jongeren als we praten over sport en bewegen. Het gaat ook om die ouderen. Ja. En het gaat ook om mensen zeg maar, in, een, in een gemiddelde leeftijd. En wat ik toen straks ook al gezegd heb, van wat belangrijk is dat mensen gewoon uit die luie stoel komen. Dat ze lekker eh, gewoon gaan bewegen. Dat doen we samen met de sportservice eh, Holland, die daar ook zeg maar, eh, van, er zijn ook extra middelen nog weer beschikbaar gesteld. Door de regering om te zeggen van, hoe krijgen we nog meer mensen in beweging. Dat is een hele goede zaak. Uh, wat ik ook al gezegd heb van uh, het, uh, eenzaamheid, hè, zowel bij ouderen, maar ook met name in die middencategorie, is een sluipend gevaar. Uh, waar we echt wat aan, uh, aan moeten doen. Waar wij, vind ik, als gemeente een verantwoordelijkheid hebben. En dat kunnen we ook met sport voor een groot gedeelte oplossen. Haal die mensen uit het isolement. Laat ze lekker zich aansluiten bij een sportvereniging. Lekker met andere mensen bezig zijn. En ook nog zeg maar, hun sociale contacten daarmee opbouwen. Zo je, verdraait belangrijk. Je kan in Zandvoort ook individueel sporten. Je hoeft niet per se lid van een, een, een, een sportvereniging te worden. Dus nee. Er zijn zoveel uh, mogelijkheden in Zandvoort om iets te gaan doen. Uh, fietsen, wandelen, uh, langs het strand lopen ik noem maar wat op, Dan langs het uh, boulevard zijn x aantal uh, instrumenten neergelegd waar je uh, op kan trainen, uh, er is zoveel te doen in Zandvoort uh, en dat is Zandvoort met name strand en zee dat, dat, en duinen, dat, dat brengt dat met zich mee. Ik vind het uh, wel leuk uh, zoals ik al eerder zei, ik kom uit de uh, gemeente Haardmermeer en Larry Zilverberg is hier ook en, en uh, ik kom ook oorspronkelijk uit, uh, uit de meer en woon nu in Zandvoort, die heeft zich al 15 jaar in Haardmermeer sterk gemaakt om een sportraad te krijgen. Die komt niet in een van de grotere gemeenten van, uh, van Nederland. Jullie hebben hem wel. Ja, bent, u, en zijn, bent u er blij mee? Ik ben er hartstikke blij mee. Want als we praten dan, natuurlijk over die sportnota. Maar ook over andere eh, zeg maar, zaken. Hè, bijvoorbeeld eh, rook op sport. Eh, laten we een ja. thema bij, bij, de, bij de kop nemen. Hè, van, waar recentelijk ook in de Stansvoort eh, Nieuwsblad aandacht aan besteedt. Dat is natuurlijk een perfect iets. Om dat gewoon met zo'n sportraad te overleggen. En te zeggen van jongens. Eh, van hoe gaan wij daar met elkaar mee om? Van, eh, wat vinden jullie dat we als gemeente moeten doen? Wat doen jullie zelf als, als sportorganisatie? En dat zijn natuurlijk prima thema's om met zo'n sportraad ja. door te nemen. Ze hebben ook zeg maar, een heel nadrukkelijke bijdrage geleverd aan, aan de sportnota. Heel belangrijk. Gewoon van, Jongens, wat willen jullie als sporter? Want wij kunnen het natuurlijk vanaf het bestuur wel gaan verzinnen. Eh, van wat dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Maar het is natuurlijk veel mooier als het uit die sportvereniging, Precies. uit de basis, ja. zelf naar boven komt. En dat is gewoon heel belangrijk. Dus ik ben heel blij met de sportraad. Met de en we hebben ook een hele actieve sportraad. Dus dat moeten we vooral zo houden. Die verenigingen, die moeten gestuurd worden. Hubert, jij bemoeit je daar enigszins mee. Ja, en nog niet, Dan ga ik de komende dagen beginnen. Daar hebben we meer uren gekregen voor verenigingsadvisering. En dan kunnen we onder andere die thema's als rookvrije sportparken oppakken. Maar niet alleen dat, want ik denk dat het nog meer geadviseerd moet worden. We gaan op heel veel thema's adviseren, ook al op korte termijn. En dat gaat van crowdfunding tot veilig sportklimaat, eh, tot meer vrijwilligers, rookvrije sportparken. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of we gaan daar de, samen met de verenigingen om tafel zitten. Um, um, je hebt ook een, iets, een fenomeen als uh, vertrouwenspersoon. Klopt. Wat gaan jullie daarmee doen? We gaan de cursus in veilige handen aanbieden. Dat is uh, twee of drie avonden. En daar uh, hebben we onder andere aandacht voor dat thema. En dan hopen we dat ook veel clubs gaan starten met vertrouwenspersonen. En Lisette, komende maandag is er weer een bijeenkomst van uh, een uh, Sportservice. Uh, ja, klopt. Dat is een uh, scholing, uh, beweeg op recept. En dat is juist ook, uh, nou ja, refereren we het naar inderdaad, dus de oudere sport en mensen inderdaad, van uh, van de bank. Uh, Wil je niet zo naar 18... mij kijken als je het over <tomt> oudere mensen hebt? Oh. Als je kijkt naar mij. <tomt> <mijn mama. tomt> no, nee, dat is goed. Ik kijk wel naar boven. <tomt> <tomt> uh, en deze scholing uh, hebben wij samen georganiseerd ook met Pluspunt. Dat is een uh, grote partner van ons. als het gaat om zowel om het uh, jongerenwerk als om het oudere werk. En uh, ja, die samenwerking is uh, ja, de afgelopen uh, anderhalf jaar uh, versterkt doordat we inderdaad twee sportimpulsen hier hebben kunnen draaien... die nu afronden en uh, waarvan uit hele even, mooie... Even voor <coughs> het klinkt mooi, sportimpulsproject. Wij hebben subsidie gekregen vanuit de overheid om, uh, om een impuls te doen... Uh, uh, aan de hand van een aantal die, signaleringen die wij hadden geconstateerd... en daarvan aanvragen ingediend. Noem, noem eens iets concreets. Uh, nou ja, uh, uh, jongeren, die uh, juist de leedcategorie 12 tot 18 die minder gaat bewegen. Die Volk dus stopt voetbal. met sporten. Uh, dat is dus echt op uh, jongeren gericht, 12 tot 18. En daar zijn een aantal uh, uh, ja, activiteiten uit uh, ontstaan die wij nu ook hebben meegenomen in ons vaste programma. Uh, en ook... Waarvan ja de gemeente het ook belangrijk vindt dat we dus wel op die doeg blijven richten. bedoel je daarmee is dus sport, ook... sport in de buurt? Sport in de buurt. Okay. Ja. En dat we echt gewoon vast op maandag nu gewoon een uh, sportactiviteit hebben in uh, de gymzaal aan de blauwe tram. Voor uh, jongeren van 12 tot 18. En uh, het andere is inderdaad dat we dus voor ouderen, dat we de kans hebben gekregen om voor ouderen ja, dingen te gaan ontplooien. Omdat we wel zagen van, nou er is, A, er is al best wel veel. Uh, uh, mogelijkheid om te bewegen, maar hoe kunnen we dat beter bekendmaken bij de mensen en hoe kunnen ze daar naartoe leiden en daar komt bewegen op recept uh, om de hoek kijken uh, door deze scholing worden zowel mensen vanuit de welzijn hebben, verschillende mensen die daar meegenomen aan die cursus of aan ah, die scholing, dus één uh, avond als mensen ook uit de sport, dus een aantal buurtsportcoaches van Sportservice maar ook uh, een uh, uh, Nordic Walking Trainer een bewegen op muziek een uh, bewegingsagoog, dus uh, fysiotherapeut, dus juist de mensen die ook de mensen die niet zo goed kunnen bewegen of niet meer bewegen tegenkomen. En hun juist op deze manier kunnen helpen weer naar die bestaande activiteiten toe te leiden. De geleiden dus. Ja, en daar ook weer, uh, ook weer aan de andere kant, ook weer juist, doordat we dus ook de vereniging, of de sportvereniging of de sportamiers sport daarbij betrekken, ook weer die terugkoppeling krijgen. Zodat het een cirkel wordt, zodat die mensen niet als ze eenmaal ergens dan aankomen, dan los worden gelaten. Hubert, nu zit de wethouder tegenover je. Wat zou je hem aanraden? Wat moet er nou echt heel dringend gebeuren in de gemeente Zandvoort op sportgebied? Nou, dan kijken we vooral naar het verenigingsgebied, denk ik. En daar gaat er heel veel gebeuren. Kijk, we willen heel graag dat verenigingen meedoen in het sociaal domein, zoals we dat dan noemen. Ja. Dus meer maatschappelijk betrokken zijn. En daar is het gewoon heel belangrijk voor dat verenigingen vitaal zijn. Dat ze genoeg vrijwilligers hebben, genoeg leden. En daar gaan we echt op inzetten de komende, komende jaar. Om dat voor elkaar te is het krijgen. grootste probleem niet al jaren kader bij verenigingen? Zeker, dat dus is bestuur, ja, landelijk het grootste knelpunt. En dat merken we ook in Zandvoort. Daar is het ook onderzocht waar lopen verenigingen wat, wat kun je daartegen doen? Dat je dat wel krijgt? Ja, uh, toch heeft soms wat een van de grootste percentages vrijwilligers in Nederland. <coughs> ja? Maar vrijwilligers zegt me niet. Het gaat om bestuurders. Ja, Toch is het kader, vind ik, meer de trainers en de begeleiders eigenlijk. Ik denk dat het grootste probleem bij sportverenigingen op dit moment in het hele land is. Goede bestuurders, mensen ja, die weten zo. waar ze over praten. Of dat nou financiën of over het voorzitterschap zijn. Op dat, dat punt zijn er heel veel problemen. Kunnen jullie daar ja. iets aan doen? Ja zeker. Het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren is dat er echt tot actie over wordt gegaan. Want de grootste reden dat mensen geen vrijwilligerswerk doen is dat ze daar nooit voor gevraagd zijn. En wij hebben een methode ontwikkeld. Daar hebben we inmiddels 1500 clubs mee, mee uh, geholpen. Aan 75.000 nieuwe vrijwilligers. En dat is helemaal gebaseerd ja. op gewoon uh, mensen bevragen. Ja. En dan niet bevragen of je tijd hebt. Maar echt bevragen of, naar kwaliteit. Dus wat is nou kennis en kunde van iemand. En dat kijken of we dat kunnen matchen met een vacature die bij een club openstaat. En dan merken we dat als we 100 mensen vragen. Dat 95 mensen wel iets willen doen. En dat zijn niet allemaal directe nieuwe voorzitters van de club. Maar juist die kleine taken uh, zijn ook heel belangrijk. Dat is maar, maar nogmaals. Je hebt nu de wethouder tegenover je zitten. Van sport. Waar moet de... Er gebeuren hier zoveel mooie dingen al, al jaren. En er moet toch iets zijn waarvan je zegt van... Methouder, let alsjeblieft hierop, want... Ja, verenigingsadvisering. En die dat is iets wat de afgelopen jaren okay. niet geweest is. Nee, dat is nieuw nu. Dus we gaan nu eerst beginnen met de, het opbouwen van een band met de verenigingen. Waar we natuurlijk altijd mee samenwerken met de jeugdsportpas bijvoorbeeld. Maar nog niet heel bestuurlijk. Dus ja, we gaan echt kennis maken de komende tijd. Daar is een sportcafé zoals vanavond ook een hele mooie ja. beginstap mee. En daarna gaan we meer de diepte in. Wethouder, blij mee met het instituut ik, ik, als uh, sportservice? Ik ben uh, erg blij met zeg maar, het instituut sportservice... omdat het al ons helpt om zeg maar, onze doelstellingen te uh, bereiken. Ja. Um, in die zin uh, he, van terecht de vraag van wat doen we verder met bestuurders. en Ik, ik, ik herken het probleem, he, want, want dat is natuurlijk geen nieuw, dat is, uh, geen nieuw probleem. Het is al een probleem wat jarenlang bestaat. En je ziet dan ook zeg maar, bepaalde uh, verenigingen die er ook... Um, in ieder geval, en ik wil niet zeggen dat ze dat eisen, maar wel uh, zeker ook als het gaat om jongere leden, hè, om dan toch ook aan, hun, aan die ouders gewoon een bepaald stuk betrokkenheid te vragen. Um, en dat gaat dan nog zeg maar, vrijblijvend, maar wel zeg maar, met enige laten we zeggen, voorzichtige dwang. En ik denk dat dat ook gewoon goed is. Um, Betrek die ouders erbij, uh, bij jeugdleden, uh, zodanig dat ze ook vinden dat dat normaal is. En dat eigenlijk, en dat gaat ook zeg maar, met het roken, hè? Van dat eigenlijk die kinderen zeggen van, hé pap, jij hoort er ook bij. Uh, van, uh, het moet er niet altijd dezelfde zijn. Nou, dat, dat is gewoon heel erg belangrijk. Maar de, hockey, en als ik, de hockey is daar altijd al voorloper in geweest. Hè? De hockey is daar voorloper van, maar, maar toch zit een behoorlijke dwang achter in Zandvoort. Je ja. moet als, als, als, ja. als ouder moet je branddiensten draaien. Ja. Maar maar waarom moet dat? Als je het niet nee, verplicht maar, stelt, doet niemand. Het? Dus is het goed. Ja, nou, maar, dat, maar ik denk als je het niet vraagt, doet niemand het. Want ik ben er nog steeds van overtuigd dat ook op basis van enthousiasme, zeg maar, dat we genoeg vrijwilligers zouden moeten kunnen krijgen. Ik denk dat het begint bij vragen. En op het moment dat het, zeg maar, vragen niet helpt, dan moet je misschien wat meer Precies. dwang hebben. En als je mij vraagt, je vraagt aan de sportservice van wat zij eigenlijk willen van de gemeente, dan heb ik ook nog wel één ding wat ik dan aan de sportservice vraag en zeg van, eh, we praten heel veel over jongeren, we praten heel veel over ouderen. We praten ook over een middengroep, waar volgens mij een heleboel, uh, laat ik zeggen geheime problemen zijn hè? als we praten over eenzaamheid en uh, dat is in ieder geval uh, dan uh, voor zeg maar, sportservice dan nog eens de vraag van uh, wil ook die groep met name niet vergeten Die ja. zet. tot slot <tus> uh, wat wil je behalve moeder ook uh, nog worden met uh, teamsportservice Heemstede Zandvoort wat moet er gebeuren wat gaat er gebeuren met andere woorden komen de komende Jaren. Uh, ik hoop dat uh, we hier in uh, Zandvoort, uh, nou, we hebben nu de kans gekregen, om een, ook aan de hand van de sportnota, uh, hebben we een uitbreiding gekregen. En uh, dat we die gewoon goed weten te benutten en dat dat gewoon een start is of een stap naar een, uh, een volgende fase waarbij we nog meer onze zichtbaarheid kunnen laten zien als sportsurfen in de gemeente... Uh, daar doen we ook heel hard ons best toe voor door bepaalde activiteiten. Echt ontplooien dat we echt met ons blauwe shirtje of ons groene jackie. Zoals we dat noemen. Echt gewoon dat uh, in de wijk zijn. Of op het schoolplein of op school. Want daar gaan we ook, uh, zijn ook sinds deze week meer activiteiten. En dat uh, als ze uh, iemand gewoon rond zien lopen. In dat, blau in dat uh, blauwe shirtje of dat groene jasje. Dat kinderen, volwassenen, ouderen meteen die